10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Macedonië is begonnen met de bouw van een hek bij de grens met Griekenland. Op de plek waar vluchtelingen het land binnenkomen... worden lange palen in de grond geslagen... en er wordt draad uitgerold, meldt persbureau Reuters. De afscheiding lijkt op het hek dat Hongarije heeft neergezet... om vluchtelingen tegen te houden. Macedonië laat alleen nog Syriërs, Irakezen en Afghanen door. Economische vluchtelingen uit andere landen worden tegengehouden. Op de grens zitten daardoor al meer dan een week honderden mensen vast in een doorvoerkamp. Mensen die jaren hebben gewerkt in dieselrook sterven vaker aan longkanker dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een conceptstuk van de Gezondheidsraad dat in handen is van de NOS. Het gaat om mensen die werken in onder meer garages, op veerboten, vrachtauto's en vuilniswagens. Het onderzoek van de Gezondheidsraad baseert zich op studies naar de gezondheidseffecten van oudere dieselmotoren die nog veel worden gebruikt. Over nieuwere motoren zijn geen cijfers bekend. De zoektocht naar de opvarenden van het jacht dat gisteren is gezonken op het IJsselmeer gaat vandaag verder. Volgens de kustwacht waren er twee opvarenden aan boord. gevreesd wordt dat ze zijn verdronken. Er is een wrak gevonden, maar het is niet duidelijk of dat het vermiste huurjacht is. De familie van de Belgische terreurverdachte Mohamed Abrini roept hem op om zich over te geven. Zijn moeder en verloofden zeggen tegen de Amerikaanse zender ABC dat ze denken dat hij onschuldig is. Abrini werd twee dagen voor de aanslagen in Parijs gefilmd bij een tankstation in Noord-Frankrijk. Hij reed in de auto die later werd gebruikt door de daders en had de inmiddels voortvluchtige Salah Abdeslam bij zich. Het weer nog vanuit het westen opklaringen, daarna flink wat zon. Het wordt 6 tot 8 graden en het waait flink. Vanavond regen en opnieuw een stevige wind. Morgen zacht met 11 tot 12 graden, maar wel onstuimig. Dit was het NOS Short. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 3 kilometer file bij Knopend Muidenberg. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij Blijswijk 3 kilometer file door een ongeluk. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. De A27 Almere richting Utrecht heeft 4 kilometer file tussen Almere Hout en Huizen. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 my arms reach out to you for love with your hand resting in my Your hand Resting in my U bent nu vandaag in onze world. Het uh, CFM met Goedemorgen Zandvoort. Een beetje winderig vandaag, maar hier is het code groen. Welkom allemaal. Uh, wij hebben weer een uh, aantal uh, hele leuke dingen voor u. En we beginnen eerst even met de mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. De techniek is in handen van Caspar Geurensen. De redactie van Roosedaal en Gert van Kuik. Eindredactie Gerritte. Koffie. Yvonne Roosendaal en de presentatie Gerry Rutte, en Welkom Jenny van de leden. Goedemorgen, gezellig. Hè? Twee Goedemorgen. Dames. Ja, dit gaan wij helemaal doen. Ik zei toch al, code groen. Juist. <laughs> wij hebben voor u. Um, we beginnen overigens met het uh, maandelijkse gesprek met pluspunt. En Albert uh, Rechterschot is al aangeschoven. Welkom. Dan de winnaar van de vrijwilligersprijs 2015. Gaan we dat al zeggen of wachten we tot ze uh, komen? Wachten we, we wacht, tot hè? ze komen? Die was in ieder geval vrijdagmiddag bekend. Het alzheimer Café met Hans Houweling, waar toch wel weer wat de nodige dingen over te zeggen zijn. Dan hebben we de, het nieuws en ja. dan Gerrie. Ja, en dan het tweede uur, dan krijgen we Jan Beelen van het CDA. En die gaat het hebben over de mengvorm horeca en winkels. Nou ja, daar gaat, gaat hij wel over vertellen wat dat is. Uh, ja, in het is helemaal halen. nieuw. Dus een hele nieuwe constructie. Uh, dan komt Pascal Spijkerman en die gaat het hebben over de... De ondertekening met de retail deal met minister Kamp. Hè, met 31 gemeentes hebben zij dat ondertekend. En wij sluiten af met ja, kopje onder in de ijskoude Noordzee. Ja, wij dat niet. Een soort wij nieuwe niet, sollicitatie Gerrie. methode. Maar echt niet. Nee. <laughs> en daar gaan Adriaan Kolf van het Business Talent Network en Harold Dijkstra van de NH Hotels gaan ze gaan Alles erover over vertellen, vertellen hè? Ja, ja, gelukkig. Ja, ja. ja, en de IJsman, de Voordoen. IJsman, die heeft daar ook een, uh, een rol in. Hè? Ja, het, en, het wordt heel spannend. Zolang je het vooral niet hoeft te doen, is het heel leuk we... om naar te luisteren. Ja. Goed, wij gaan toch weer beginnen met het maandelijk gesprek met Pluspunt en Albert. Welkom, ik had het al gezegd. Uh, nou goed, dat je er weer bent. Uh, allemaal nieuwe dingen. Ja, sommige nieuwe dingen. Goedemorgen overigens. Goedemorgen. Goedemorgen, Albert. Uh, um, sommige dingen zijn nieuw. Sommige dingen hebben we ook al gehad. Gisteren natuurlijk ja. de, de uitreiking van de vrijwilligersprijs gehad. Oh, het mag... was heel geanimeerd. Ik heb moeten beloven om het al nee, niet te zeggen. Nee, niet zeggen. Nee. De, de, de winnaars komen zometeen heb ik ja. begrepen. Ja. Ja. Dus uh, daar hou ik dan verder mijn mond over. Maar ik vond het in elk geval een hele geslaagde bijeenkomst. Mensen vinden het ontzettend... Uh, uh, ...belangrijk om genomineerd te zijn... ...om uitgekozen te worden, op te vallen... ...met hun vrijwilligerswerk... ...en dat, is, uh, dat vind ik prima... Dat ...vind ik prachtig om dat mee te maken, om dat te zien. Ja, ja want, want het, trots zijn ze ja. ook. Hè, dat maar dat is dat traan traan inderdaad is. dan... Een, ...een onderliggende gedachte... ...dat je door de nominatie... ...je vrijwilligersorganisatie... ...weer eens even in de publiciteit brengt. Is dat het? Ja, of voel je dat, je ook dat, dat, wel... ...gewaardeerd? Ik denk dat het allebei zo is. Ik denk dat het ook een stimulans kan zijn... Om uh, te zeggen, van nou, er wordt gezien wat we doen, we gaan ons beste beentje voorzet, voortzetten. En deze keer werd er gelet op van wat voor doorloopmogelijkheden hebben vrijwilligers als ze binnen een organisatie uh, beginnen. Is er dan nog, blijven ze dan altijd hetzelfde doen, ja. precies hetzelfde? Of zit er ook iets van ontwikkeling kansen in? Zijn er mogelijkheden ja, ja. en kansen ja, ja. in om ook andere dingen te gaan doen? En ja, dat is natuurlijk wel goed als dat uh, ja, doordringt in organisaties die veel met vrijwilligers werken. Ik ben heel benieuwd zometeen of zij dat ook allemaal ondersteunen. En zij onderschrijven, waren onderschrijven, ja. onderschrijven wat je nu zegt. Ja, ja nou volgens de jury ja. waren ze daarin de beste van de vier. Okay. Nou, we gaan het allemaal straks horen. Okay. Terug naar Pluspunt. Ja, nou dit was ook Pluspunt. Hè, want wij organiseren die, die vrijwilligersprijs via VIP. Uh, maar goed, dat, dat hebben we nu gehad. Volgend jaar komt er weer iets. En uh, nou, hoe er dat dan precies uit gaat zien, dat weten we nog niet. Dat zien we je? dan wel. Wat bedoel je met iets... Nou, weer een uitreiking wel. Maar, Andere vorm, hè? Er wordt, ja. wordt wel nagedacht om de, om de vorm weer eventueel ietsje aan te passen. Hoe? Dat weten we nog niet. En uh, nou, ja, daar, daar kan ook een discussie binnen het Zandvoort zo overkomen... van hoe dat dan het beste zou kunnen. Ja. Wat dat betreft, laten we ons graag beïnvloeden... door uh, nieuwe ideeën van iedereen. En je hebt nog een heel jaar. En we hebben nog een heel jaar. Alhoewel, soms gaat dat snel. Gaat heel snel. Gaat heel snel. Ja. Ja. Dus, uh, nou, op, op, Even vooruitblikkend. Er zijn twee dingen die... Uh, al gauw gebeuren. Maandag, dan gaat het jeugdhonk uh, beginnen in, uh, in de blauwe trein. die gaat verhuizen. Het oude onderkomen, dat, uh, ja, dat ging niet meer, dat was, dat, dat, de eigenaar vond dat uh, niet meer goed. Dus toen is uh, geregeld dat we vanaf maandag aanstaande in de blauwe trein oh. komen, dan maar één keer in de week. Want uh, dat was op maandag en woensdag, maar de woensdag is bezet in de blauwe trem. Dus dat, dat maar wel leuk dat het in de Blauwe Tram uh, ja. dan gebeurt. Uh, ja, er zijn allerlei ja. ideeën wel om de Blauwe Tram wat nader uh, in te gaan ja. vullen. Nou, daar is uh, de gemeente ook al uh, druk mee doende om dan over na te denken. Daar worden wij bij betrokken, maar ook alle, alle huurders en gebruikers. En, en heel veel partijen worden daarbij gehaald om ja. dat te gaan doen. En dat zal, de, als we het over de toekomst hebben, zal dat zeker de komende maanden en wel, uh, wel verder... Uitontwikkeld worden. Hoe dat precies gaat worden, ja, weten we nog niet. Maar wat betekent het praktisch voor de verhuizing van het jeugdhoorn? Hebben jullie weer nieuwe mogelijkheden? Zijn de dingen die je eerst wel had, nu niet? Nou, we hebben... Uh, ja, sommige dingen zijn... Nieuwe, nieuwe start geeft altijd nieuwe mogelijkheden. En sommige dingen, die kunnen niet meer. Dat is ook duidelijk. Hè? Er zit niet zo'n prachtige... locatie gebonden. Er is ja. locatie gebonden. Met ja, zit, muziek of zo. Ja, muziek zit er... Ja, ja, ja. Er ja, ja. wordt daar ook wel gedraaid. Maar ja, in die, in die oude zaken natuurlijk... Ja. Ook, wat betere installatie. Dat ja, mogen ja, ja, ja. duidelijk zijn. Dat zit in de blauwe trend niet. Dus nee. daar, daar wordt wel geprobeerd om daar een mouw aan te passen. Ja. En maar daarnaast, ja, je hebt, het is wat opener. Ja. En uh, dat biedt ook weer wat mogelijkheden. Nou ja, fijn dat ze toch weer een locatie hebben gevonden. Ja. Want het is wel heel belangrijk hè, ja. dat ze nee, iets, dat, dat iets is ook hebben. zo. Ja. Ja. Dat is ook zo. Nou, dat is, uh, dat, is, dat is iets jeugd. Dan is er volgende week nog meer iets anders jeugd. Vrijdag is het kinderdisco uh, uh, in het teken van Sinterklaas en Zwarte Piet. Nee. Van, 9 tot, uh, nee, van 7 tot 9. En dat is voor echt voor kinderen. Dus, uh... en, en dat is dus in pluspunt? In pluspunt. En uh, Sinterklaas disco, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Gaan we nu de Sinterklaas, <lacht> de disco variant van Sigrins Komt <lacht> Stoomboot? Of, uh... Nou, dat, dat denk ik niet. Nee. Dat, dat, het gaat het is... er dan om dat er natuurlijk iets van pepernoten en dat ja, soort uh, ja. zaken maar zullen zijn. Het is zijn. gewoon en, een disco. En er zal ook vast wel een Zwarte Piet uh, gaan rondlopen. Of een andere soortige Piet. En uh, ja, dat is het, en kinderen kunnen ook verkleed komen als Zwarte Piet of Sinterklaas of wat dan ook. Dus uh, in die zin is het een uh, Sinterklaas disco. Dus zij zich aanmelden? Nee, ze kunnen, hoeven zich niet aan te melden. Ze kunnen gewoon binnen uh, aankomen zetten. kost 2 euro entree. En uh, consumpties zijn uh, voor kinderprijzen 50 cent per uh, consumptie. Nou, dat is. Uh mooi, spannend, ja, En dan hebben we nog wat, uh, uh, wat meer. Uh, dat, heeft ook iets, dat is terugblikken en vooruitblikken. En precies een maand geleden hebben we een eerste tafel van Pluspunt georganiseerd. Uh, we, van de zomer is er een uh, nieuw beleidsplan gekomen. Dat heet Meesters in Verbinden. Wij vinden dat we moeten proberen als Pluspunt zo veel mogelijk zaken aan elkaar te knopen. En te zorgen dat, het, uh, dat er allerlei dingen gebeuren die er tot nog toe niet gebeuren. En ja, dat noemen we dan uh, verbinden, ja. samenwerken, maar ook proberen mensen te stimuleren en uh, dat soort zaken. En een van de dingen om dat te, te doen uh, is een tafel organiseren. Nou, de, de eerste tafel hebben we ge, gehouden, dat waren met vrijwilligers. Alle onze vrijwilligers werden uitgenodigd voor een bijeenkomst en daar die hebben we een paar vragen voor gelegd. Zo van, uh, vindt u uh, dat, we, dat we het goede doen? bijvoorbeeld. En doen we dat goed? En wat zouden we nog meer kunnen doen? Wat ja. zouden we nog, met welke organisaties en mensen zouden we nog meer kunnen gaan samenwerken? Um, hoe, hoe komen we aan vrijwilligers op een andere manier dan we al doen? Zijn er ja. nog nieuwere manieren te bedenken? Ja. Nou, dat soort vragen leggen we dan voor. En er komen van allerlei ideeën uit. Van kleine dingen tot grote dingen. En dat is Heel erg inspirerend om, om daarmee aan de slag te gaan. En even tussendoor. Dat is wat je bedoelt met tafel. Tafel, ja. Om elkaar om te met, zitten. Met, met elkaar, elkaar om tafel gaan zitten. En uh, ja, en, en denk maar mee. En laat maar borrelen. En kijk maar wat er opkomt. Ja, en, en, en daar kunnen we met z'n allen voordeel bij hebben. En waren er veel, was er veel respons, Albert? We hebben twaalf we hebben vrijwilligers uh, aan tafel gehad. En die, uh, dat was uh, echt een brede schakering van wat we hadden. Okay. Belbuschauffeurs, maar ja. ook mensen die op huisbezoeken gaan, of mensen die bij ons achter de, uh, de balie zitten. Nou, echt heel breed. Heel breed. Alles, van alles ja. en nog wat zat ja. er bij elkaar. Ja. Mensen die ook, sommige mensen kennen elkaar ook gewoon helemaal niet. Ja. Een van de dingen die me opviel is dat er heel veel vrijwilligers zijn die bij ons actief zijn, maar niet helemaal precies weten wat dus allemaal doet. Dat is een van de dat dingen is, die eruit ja. kwam. Ja. Dat, dat, we hadden wel het idee dat er mensen waren die dat niet wisten, maar als onze eigen vrijwilligers dat al hebben. Dan... Laat staan, ja. maar ze krijgen ja. toch informatie over het kustpunt. En dat nemen ja. ze dan toch niet tot zich. Ja. Of, het, of het gevoel ja. klopt ja. toch niet helemaal met ja. de informatie? Dat zou. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, wat goed. Dus daar gaan jullie ook iets aan daar doen. Daar gaan we Leuk. proberen wat aan te doen. We gaan, uh, het plan is om uh, de, ergens in het voorjaar, de precieze datum hebben we nog niet, om voor alle vrijwilligers die we hebben, is uh, een. Een bijeenkomst te houden en uit te leggen van wat we nou precies allemaal doen, waar zij aan, aan meewerken en uh, wat ze nou uh, ja, doen en wat hun collega-vrijwilligers uh, allemaal daar doen. doen en, ja. Uh, ja. ja, maar dus, ik kan me wel voorstellen, want de een die gaat alleen maar zitten op de op de, bel, op de belbus en de ander die doet huisbezoek. Maar dat zijn allemaal, soms ben je niet ben je niet eens bij pluspunt denk ik nee, voor je werk. Nee, dat komt vaak voor. He? En dan ja, dan ben ja, ja, je al, niet op de locatie, nee, maar, je maar je bent voortdurend onderweg. Ja, als je huisbezoek maar, gaat. Ja. Ja, dan kom je eens een keer bij ons in het pand, maar ja, niet meer nee, dan is nee. een keer. Ja, ja. Ja, dus maar jullie euh, hebben dus de dingen die daar uitgekomen zijn, van de eerste tafel, dan komt er weer een nieuwe tafel. Dus we hebben het plan om, om een tweede tafel te gaan organiseren voor iedereen die ons uh, donaties geeft, sponsors. Mm. Uh, dus die, die materiële dingen geeft. Dus niet via arbeidskracht als een vrijwilliger, maar via geld of via... Mm. Uh, ja, de, bui de buitenste cirkel. Dat is de, dat is de ja. volgende cirkel. Mm -hmm. en, dan hebben we nog een, een, en op de nominatie staan er verder nog om deelnemers, dus die aan activiteiten, dus gebruikers van de Belbus, ja. uh, deelnemers aan cursussen ja. of aan uh, de afnemers, inloopactiviteiten, ja, de afnemers, dus, ja. om die eens te doen. Ja. En het, het laatste, maar dat hebben we nog helemaal niet gepland, is mensen die helemaal nooit bij Pluspunt komen. Om eens te <laughs> kijken of we die om tafel weten te krijgen. Nou, een aantal daarvan. Oh. Want dat is natuurlijk ook heel. Nou, dat oh, lijkt mij is een uitdaging. Een uitdaging. Dat nou. is ook, dat, dat, we hebben het in het verleden al eens in kleine schaal gedaan. Toen hebben we wat mensen, eh, zeg maar, hun buren laten vragen die dan helemaal niks eh, met ons hadden. Om die eens eh, om tafel te krijgen van, hé, hey, wat is voor beeld hebben jullie nu van Pluspunt? wat, is, oh, jullie wat hebben we gebruik nu? gemaakt van mensen die al bij Pluspunt werken en die moeten we aan het zoeken... Nou, mensen om zich heen die dat nee, niks helemaal met ons niet... hebben. Dus je haalt ze net niet van de straat, maar het scheelt niet veel. Nee, dat scheelt niet veel. Maar goed, of we dat volgend jaar gaan doen, is de vraag of we dat allemaal redden. Want we hebben nog iets anders uh, op stapel staan, wat we ook nog niet precies weten. En daar uh, suggesties zijn er ook voor welkom. We bestaan op 1 januari, we bestaan we 10 jaar. Dus uh, we willen dat op een bepaalde manier gaan vieren. En dat is ook een van de dingen die uit komende, de tafel... Dat is komende 1 januari al. Komende 1 januari al. Dat is snel. Dus 2016 wordt ons jubileumjaar. Het eerste tienjarige bestaan. Hè. Dus het eerste decennium. En uh, ja, daar moeten we nog eens even goed over na gaan denken. Daar beginnen we in december mee om na te denken... van hoe gaan we dat nou precies doen. En wat wat extra activiteiten. Worden, ja. En uh, wat publiciteit. En uh, natuurlijk altijd om te proberen om... Uh, die publiciteit weer... Uh, de publiciteit ja. op zich niet een, is geen doel op zich... Maar we willen weer kijken of we weer een nieuwe activiteit kunnen ja. gaan doen. Want dit is een mooie gelegenheid om eens iets uit te proberen waar we anders niet aan toe komen om dat te gaan doen. Maar Pluspunt heeft in de afgelopen tien jaar ontzettend veel gedaan. En nog ja. steeds meer. Hè? Het, ja. het breidt zich steeds meer uit. Ja. Daar kan ik over meepraten. Dus uh, het is echt, uh, ja. ja ik vind het heel bijzonder hoor. Uh, ja. Ja. Nou, we doen ons uiterste best om dat ja. ook door te zetten. Ja. Om dat te doen. Want we ja. willen er zijn voor uh, iedereen in Zandvoort. Ja. Nou ja, maar vrijwilligerswerk dat is, ook is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ik heb het wel eens, wel eens eerder gezegd, ik heb eens een keer een lezing bijgewoond van een professor die, uh, aan de Erasmus Universiteit. Die doet Dit professor in vrijwilligerswerk. Hmm. Ja. Die is daar voor heel Nederland. En die heeft toen berekend dat als alle vrijwilligers op een bepaalde dag, op een bepaald moment tegelijkertijd zouden zeggen. Wij doen het niet meer, dan komt de hele economie van Nederland knarsend tot stilstand. Dat is ook zo. zo belangrijk is het dus ook. Ja. Ja. Als, als wij geen vrijwilligers zouden hebben, dan zou er nog niet een fractie van. Nee, de actie, nee. Alleen al het pand om dat uh, ja. uh, open te houden. Ja, dat, ja. Ja, dat, is, dat is een enorme klus. Ja, dat is materieel gezien, maar immaterieel gezien, dat er zoveel mensen op een gegeven moment in ja. de kou blijven staan. In de kou blijven staan, vereenzamen, uh, allerlei problemen krijgen, komen niet meer bij de dokter. Uh, of, of veel moeilijker, uh, of wat dan ook. Ja. Dus dat, ja. dat, uh, daar ligt een hele. Ja. Een het is heel belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Nog even een vraagje. Wat hebben jullie met uh, de uitkomst van de eerste tafel gedaan? Was dat al uh, wat, wat de, de, we, we, hebben, we hebben alle reacties. Hebben, ik heb hier uh, uh, drie velletjes liggen. En uh, we hebben alle reacties die we hebben gekregen. We hadden een aantal vragen gesteld. Hebben, we, uh, hebben wij weer gekeken? Van, in kaart nou, wat gebracht. In kaart gebracht ja. en wat gaan we daar nu mee doen? En dat hebben we in ons, uh, in ons werkplan voor volgend jaar opgenomen om dat te gaan doen. Dus we gaan... Uh, Bijvoorbeeld, een van de opmerkingen was, uh, moet Plufpunt niet iets meer gaan doen voor vluchtelingen? Dan nou, hebben we oh, gezegd, nou, ja. daar is vluchtelingenwerk voor één. Ja. En twee is de lijn eigenlijk, mensen moeten ze zo snel mogelijk uh, integreren ja. als ze hier blijven. En uh, dan moet je dat niet doen door aparte activiteiten voor uh, vluchtelingen te gaan doen. Maar juist proberen te zorgen dat vluchtelingen mee gaan doen. Dat ze mee gaan doen als deelnemer, maar ook als vrijwilliger of, uh, of, of als gebruiker. Ja. Ja. En, en, ja. om da en daar willen we wel wat aandacht aan besteden ja. om dat te stimuleren. En dat willen we gaan doen in, bij NL Boet. Dat is in maart. Mm -hmm. Dat is van uh, uh, nee, het, uh, het uh, Oranje Fonds. Ja. Dat heeft al uh, Juliana Fonds en zo geheten. Dus uh, 11 maart is dat. En dan uh, gaan we kijken of we speciaal uh, onze aandacht ook kunnen richten op, uh, op asielzoekers die we proberen dan dat vrijwilligerswerk te laten doen. En willen... Dat is pluspunt. Wat, wat, wat bedoel je? Ja, dat begrijp ik. Maar um, zijn er binnen Pluspunt een paar en een groep mensen die uiteindelijk um, de klap geven op een beslissing? Hoe zit dat, hoe zit dat organisatorisch in elkaar dan? Bij dat Doet bedoelt, bedoelt nee, dat? Nee, bij Pluspunt. Ja, uiteindelijk, ik ben directeur. Uiteindelijk geef ik de klap erop. Ik begrijp het dus ook zo, inderdaad waar... een soort uh, ja nee ik begrijp het. Maar het is niet dat ik alles bedenk. Dat nee, is helemaal niet nee. zo. Het is met dus het een, team. Maar dus er is dus met iemand die de uiteindelijke verantwoordelijkheid neemt en zegt alles gehoord hebben, dan gaan we dit doen. Ja. En dat is de directeur. Ja. Okay. Uiteindelijk Jij is dat die, zo, dat maar in de praktijk ik geef ik, he, he, he, bemoei ik me daar heel zo min mogelijk mee. Heel goed, Albert. Het gaat er natuurlijk, al het al het al natuurlijk al <laughs> om dat mensen het zelf gaan doen. Ja, ja, ja. Volgens mij is dit uh, de taak van een goed bestuurder. Hè? <laughs> uh, Albert, de mensen die aan die rondetafel uh, deelnamen, krijgen die daar nog iets die over die, terug? Die, die, oh, die krijgen, die, wel... die krijgen, die krijgen ja. dit nog, okay. want er zitten wat acties in en dat moet even goed geregeld worden dat dat uh, gaat gebeuren. Ja. Maar het, uh, het komt eraan. Voor de luisteraars, u kunt het niet zien, maar het is toch een lijve nou, hoor. Lieve verhaaltje wat pluspunt allemaal nog uh, gaat doen. Nog wat te doen hebben. Ja, ja. ja dat is ook zo. Dat is ook Geweldig. Oké. Okay. Ja, goed. Nou, dan uh, denk ik dat uh, ja, wij nou, ik alleen of... maar jullie heel veel succes kunnen wensen. Ja. Nou, ten eerste met het jubileumjaar. Dank Spannend. Wel. En met al de activiteiten. Als er die nog op suggesties zijn gaan. van luisteraars over die viering. We zijn van harte welkom. Ja, Oké, okay, dan uh, uh, gaan wij nu de oproep uh, doen. Luisteraars, als u een idee heeft hoe Pluspunt zijn jubileumjaar gaat vieren, mag ik een telefoonnummer noemen? Ja, tuurlijk. Dan belt u Albrecht Rechterschot 023 574 0330. En die zit straks helemaal klaar met rode oortjes. Ja, maandag. Oh, maandag. Oké, okay, maar maandag met rode oortjes. Niet vergeten. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Albert. About things we've gone through. Though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards. And that's what you've done too.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 The same. Met, uh, When she calls you. De bruggen van de Pole Position. Ja, en Ferre, uh, dat hebben de mensen waarschijnlijk al gezien. Er is een feestverlichting, hè? Ja. Hij is al opgehangen. Ja, jij wel. komt daar even iets over zeggen. Nou, ik ben gevraagd door Gert Verkuik ja. om hier even te ja. zitten. Ja. En uh, dat stel Vijf, ik wel op Vijf minuten, hè? Ja, ja, zeg ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Vijf minuutjes, mocht ik even wat zeggen. We zijn heel streng. Ja, ja, ja. Nee, het hangt er gelukkig. Ja, ja. ja. een discussie ja. geweest natuurlijk of het wel of niet zou, ja. uh, zou ja. komen te ja. Ja. hangen. En ik wil hier eigenlijk zitten om de ondernemers te bedanken. Want ik ben ze allemaal afgegaan en uh, ze hebben allemaal meegedaan. En ik kreeg heel veel steun ook om dit te realiseren. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus uh, alle, nou meer dan 80 ondernemers die eraan meebetaald hebben inmiddels, Tachtig? die wil ik, uh, ik hiervoor oh. bedanken. Ja, ik ja. denk zelfs wel 90. Maar uh, er zijn er nog een paar, dan moet ik het nog ophalen. Dus uh, daar kom ik Goed nog hoor. langs. Ja. Waarom dat verschil? Eerst ging het helemaal niet en nu zijn er opeens 90 die ja. mee willen doen. Waar zit dat verschil? Nou, ik, kan, uh, ik weet niet of ze niet mee wilden doen. Ik denk dat het ook een stukje uh, uh, miscommunicatie is. En uh, ook een symbool, uh, de feestverlichting of de sfeerverlichting, een symbool moest worden van uh, een ondernemersfonds. Ja, ja. En het realiseren van een ondernemersfonds. Uh, om te laten zien dat het allemaal niet gaat en niet lukt. En uh, ik vind uh, de, de sfeerverlichting te belangrijk om het een symbool te laten zijn voor het niet. Zeker, uh, ja. Het uh, voor iets te realiseren. Dus uh, daar heb ik me voor ingezet. O Overigens vind ik dat misschien ondernemersfonds een heel goed idee is. Alleen dat moet een idee zijn. Dat je moet voeden met, uh, met uh, uh, ondernemers en mensen die erachter staan. En niet vanuit een soort onvermogen. Dat vind nee. ik een slecht, uh, slecht begin. Ja. En uh, daarom ben ik ermee begonnen. Ik vind het ook goed als symbool van kijk we kunnen het met z'n allen. Uh, nu het weer hangt denk ik ja ik snap wel waarvoor ik me ervoor ingezet heb. En waarom die ondernemers zich er ook voor ingezet hebben. Dus ik ben blij dat het weer hangt. En we moeten nu gaan kijken hoe we het de volgende jaren gaan doen. Met misschien een ondernemersfonds. Maar daar moeten we heel kritisch dat is naar kijken. Uh, ja. Ja, ja. Ja, er dus moet het moet geen kan ambtelijk speelpotje worden. Ja. Zo'n ondernemersfonds. Nee, nee, nee. En ik vind ook dat we er alleen aan mee gaan uh, werken als ondernemers. Als het Holland Casino Fonds daarbij bijgevoegd wordt. En niet dat ja. het allemaal losse potjes worden. We moeten één ja. grote pot creëren. Ja. En voor mij is het heel belangrijk dat het Holland Casino Fonds daar ook bij in zit. En dat het niet een los fonds blijft. Dus er wordt binnenkort uh, stevig gepraat? Ja, en daar zal ik misschien ook wel aan meedoen. Ja. Dat het een, uh, het toch een goede discussie wordt. Uh, ja, ja, maar ja. kijk, als je al die ondernemers langs gaat en je hoort aan de zijlijn de politiek praten. Ja. Dan merk je nog steeds dat er een groot verschil is ja. tussen de denk denkwijze, tussen ondernemers en politiek. Ja. Ik zie jullie al op het ploegje kijken, maar dit is eigenlijk misschien wel het belangrijkste van wat ja. ik wil zeggen. Nou, ja, dan mag je dit nog afmaken hoor. Nou nee, er blijft tussen de politiek blijft altijd een ja. beetje het idee staan van... hé, hey, we betalen al heel veel voor die ondernemers. Wat misschien ook wel zo is. Mm -hmm. En we doen al heel veel. Mm -hmm. uh, uh, dus die ondernemers moeten het zelf maar doen. Hè? En als je bij die ondernemers weer gaat kijken en je, je, je proeft de problemen... en, en, en je, ik, heb best al, ik ben misschien honderd ondernemers afgegaan in twee weken tijd... En je, en, je, en je hoort wat ze zeggen, dan, dan zit er wel een heel groot verschil in. Dan is dat draagvlakte nog zeker niet. Nee. Dan moeten we daar echt nog dat een moet brug sluiten. Ja, een hele ja. grote brug. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En die ondernemers nou die ja. hebben toch het gevoel dat ja. de politiek het op zijn Nederlands verkloot heeft. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat dat, dus dat de badplaats beetje, Zandvoort eigenlijk dalende is. Een beetje onvrede zit er. Nou er ja, ook. misschien terecht en ja. misschien ja. onterecht. Dat ja. moeten we allemaal maar uitvechten. Ja. Maar er zit zeker een gevoel van: hé, hey, de politiek is altijd bezig geweest met zijn eigen partijbelangen. Met ruzieën, dat lees je in de kranten, is nu wat minder. Maar goed, uh, dat, dat lezen ze wel, dat zien ze ook. En ze zien ook dat er te weinig ambitie is. En er zijn structuurvisies geweest vroeger, allerlei planvorming. Heel veel is er in de prullenbak gegaan, heel veel is er in de ijskast gegaan. Maar ja, dat voelt die ondernemer. Dus ja. die denkt, hé, hey, die, die, die, die, die gemeente die mag wel wat meer doen. En aan de andere kant denken ze, van, hé, hey, die ondernemer mag wel wat meer doen. Die mag ja. wel gaan betalen. Ja. En als je dat bij elkaar krijgt, dan kan je heel veel komen. En iedereen nou, een die stap naar elkaar die... toe doen en de ja. deur weer ja. op een keer. Ja, ja. ja. dat wordt goed. Ja. Gaan. Ja. Nou, ja. geweldig. En ik, en ik heb begrepen dat Pascal Spijkerman er heel druk mee is om dat bij elkaar Hij te komt krijgen. Straks. Hij komt straks. Ja, ja. nou ja, goed. Ja. Dan moet ik dan misschien nog eens een keer mee gaan praten. Ja. Nou, blijf even hangen. Ik ben drie weken. Uh, week... ja, ja, gaan we het zo even doen. Oké, okay. in ieder geval, <laughs> nou, dank voor je presentatie. Ja, geen dan dank je het even hebt He? ja. verteld. En, en, uh... en nogmaals, alle ondernemers bedankt. Want dat is eigenlijk het enige waarom ik hier even zit. Voor de nou, rest uh, had ik helemaal geen zin om hierheen te gaan, om eerlijk te zijn. Maar ik wil ze wel even bedanken nou, dat, ze, dat ze me ondersteunen. Maar hebben. nu dat je er zat, dacht je, dit had ik niet willen missen. Dank je wel. <laughs> nee, alsjeblieft. Dank je wel. Oké, okay, wij gaan door met uh, het Alzheimer Café. Hm. Nee, we krijgen nu de. Oh, we krijgen de winnaars. Sorry, wij krijgen de we winnaars. winnaars. <laughs> Dankjewel hoor. Wij ja, krijgen ja, de winnaars, uh, tenminste als uh, de winnaars uh, zo dames. vriendelijk willen zijn. Dames, dames, Kom. zou u zo vriendelijk willen zijn? <laughs> wij zijn live op de radio om hier te komen. <laughs> zij zitten nog een beetje na te genieten van het feit dat zij de winnaar geworden zijn. En we hebben het, nog niet gezegd. Niet nee, zijn. het enige wat wij nu uh, verklapt oh. hebben is dat hier twee dames zometeen komen. Maar voor de rest is het nog een grote verrassing. Ze schuiven nu aan. Nog een beetje, uh, nog niet helemaal, een beetje onwennig. Maar ga lekker zitten. Welkom. Dank u wel. En uh, ik, uh, wij zouden bijna zeggen van uh, als u zich even voorstelt met naam en zegt van wie, welke organisatie u bent. Dan is het voor heel Zandvoort nu duidelijk. Wie? Ja, u mag allebei. Uh, uh, wie dus uiteindelijk de vrijwilligersprijs heeft gewonnen van 2015. En een tromgeroffel hebben we niet, maar die denken we erbij. Nou, geweldig. Gaat uw gang. Hartelijk dank uh, voor uw uitnodiging dat we hier uh, aanwezig mogen zijn. Het is inderdaad nog even wennen. En uh, na de klap van gisteren zijn we nog uh, lekker aan het bijkomen. Mijn naam is Marijke Veerman en ik ben werkzaam als vrijwilliger bij... Het dierentehuis Kennemerland. Kijk. ta, dat was hem dus. <laughs> ja. En mijn naam is Alet Stoutenbeek en ik ben eens werkzaam bij het dierentehuis Kennemerland. Nou, wel gefeliciteerd. Het was een verrassing, hè? He? Ja. Ja. Het was geweldig. Ja. Het was echt onbelangrijk. Ja. Ja. ja. Had u wel gehoopt, maar niet verwacht? Ja, tuurlijk hoop je altijd, maar... Ja, de andere genomineerden, dat, dat waren volgens ons ook uh, kanjers. We alle vier. En helemaal na nou, het, het, het eerste presentatieverhaal van het Zandvoorts museum Toen had ik zoiets van, oh jee, dit gaat helemaal <laughs> niet goed. Die hadden een dat geweldig verhaal. Goed, ja, Wel iets te lang. Dat vond ik zelf persoonlijk. Maar dat kwam omdat u zelf dacht: nou, nou wil ik wel. Misschien wel, ik misschien wel. Ik wil wel. Ja, we mochten niet langer dan vijf minuten. Ja. Ja. En volgens mij hebben ze dat ruimschoots overschreden. Het was een heel goed. Uh, toen werd ik uh, echt een beetje bang. Ja. Nou, denk ik maar jullie wel. hebben het ook goed gedaan. Hè? Nou, dankjewel, ja. dankjewel. Ja, Want jullie hadden natuurlijk ook presentatie voorbereid. Wat, uh, wat was jullie, uh, de strekking van jullie presentatie? Nou. Om sowieso iets te vertellen over het asiel. Uh, ook uh, duidelijk te maken hoe trots zij zijn op het asiel, omdat we eigenlijk het mooiste asiel zijn van Nederland, vind ja. ik dat het heeft. Uh, ook wilden wij vertellen van wat het vrijwilligerswerk inhoudt. He, wat doen we? Wat sta er te wachten? En dat er niet alleen maar dieren verzorgd worden, maar dat ook de tuin gedaan gaat worden. Dat de balie uh, beheerd Bemangd moet worden. Ja. He, het telefoon moet aangenomen worden. Mensen die binnenkomen moeten vriendelijk ontvangen worden. Je moet ze te woord staan. We hebben een technische ja. dienst die ja. ook heel veel klusjes doet. Het is iedere, dag, iedere week één volle dag dat hij bezig is. En dat is altijd weer kostenbesparend. Want het is altijd... Geld is geld. Ja. Ja. En het zijn allemaal vrijwilligers hè, die je doen. Hoeveel vrijwilligers? Uh, heel veel vrijwilligers. Ja. Uh, Alet noemde gisteren 72. Ja. Ik schrok er ook best wel van. Zo ontzettend veel. Eww. Die zijn er natuurlijk niet iedere dag. Nee. Nee, ik zelf werk bijvoorbeeld uh, één dag in de week. Ja. Maar het is echt giga. Het is natuurlijk een, een non-profit organisatie... die geen subsidie krijgt vanuit de overheid. Ja. Uh, ja. vind ik wel een beetje vreemd eerlijk gezegd. Want... Uh, ...dierenopvang, dat staat wel in de wet geregeld... ...dat ja. uh, gemeenten daarvoor moeten zorgen. Dat verhaal hield ik gisteren ook. De eerste twee weken. Eerste twee, hè, twee weken zijn, en... zijn ze dat ja. verplicht. Maar daar wordt wel eens de hand mee gelicht, ja. hoor, geloof ja. ik. En, moet ik eerlijk zeggen, is er in de afgelopen periode... ...heb ik begrepen, ook vanuit het dierenhuis... Uh, ...wat minder aandacht aan besteed om daar achteraan te gaan. Maar ik geloof dat dat inmiddels uh, via onze... Ja, onze afdeling uh, Public Relations uh, ja, wat harder aangetrokken okay. wordt. Ja. En onze regio wordt ook steeds groter. Ja, die, die bescherming zit midden in een reorganisatie momenteel. Ja. Uh, dat betekent dat uh, vanaf volgend jaar maart krijgen we vier hele grote regio's. Nou, wat ons betreft gaan wij vallen onder... Uh, heel noordwest-Nederland. Uh, dus daar hoort ook Tessel bij. Oh, dat gaat God. helemaal tot aan Hillegom. En zelfs Amsterdam. Amersfoort. En uh, oh. Utrecht horen er dus ook dat bij. Dus dat is de oostelijke grens van ja. die, ja. die regio. Maar en is dat bezuinigingen? zijn dat bezuinigingen? Ja, dat is heel vervelend. Uh, de vaste medewerkers hebben dat onlangs te horen gekregen mm -hmm. wie boventallig zijn en wie niet. Maar ja, dat geldt dus niet voor het asiel, hè? Nee, nee, nee. nee. Uitstaand over de dierenbescherming. Bescherming. Dat betekent wel dat het kantoor van de dierenbescherming hier gaat verdwijnen. Dat vinden wij op zich al heel jammer, hè? Ja, dat is inderdaad heel jammer, want ze doen toch soms... Ja, je, kan je, je hebt dierenbescherming even en je hebt asiel, hè? Je hebt ja, twee, ja. Twee, twee... En die zitten op, de op dezelfde, dezelfde locatie? locatie. nu, ja. Wel. Ja, ja. nu ja. wel. Maar dat is handig, zegt u. Uh, Even zo. Uh, Even tussendoor voor vraagjes. Media, ja. ja. ja. ja. En, en die gaat naar. Waar gaat die naartoe? Is dat nog niet Amsterdam. bekend? Amsterdam. Oh, Amsterdam, oh, Amsterdam. oké. Okay. Dat is die huidige dierenbescherming. Ik heb toevallig van de week met Johan, onze daar een stukje gesproken. En die was gewoon benieuwd hoe, hoe het nu gaat. En die vertelde me gelukkig ja. hoe, het, hoe het er nu uit gaat zien. Ja, maar zien. als het nou testel en zo wordt, zeehonden? Geen idee. Dat denk ik dat, niet. Nee. Dat denk ik maar niet. Dat, nee. ja, het is natuurlijk wel heel ja. eh, kan allemaal. Het natuurlijk. Het is wel he? heel groot natuurlijk. Ja. Ja. Ik denk wel dat zij dan uh, door moeten sturen als het om zeehonden gaat. Dat gebeurt hier ja. ook. Als hier een ja. zeehond gevonden ja. wordt, die gaat naar Pieterburen. Ja, ja. ja dat er ja. toch ja. Een specialisaties ja. ontstaan ja. of specialisme. Ja. Ja. Ja. Ja. En hoe lang, hoe, hoe, hoe, hoeveel dagen in de week werkt u als vrijwilliger? Ik werk uh, twee dagdelen per week. En dat zijn dan eigenlijk dagdelen normaal van twee tot vijf. Maar um, ik keutel altijd behoorlijk met de katten. En het is heel vaak acht uur dat ik s'avonds wegga... Ik vind het heerlijk ja. om alle katten te dus zien. Er zijn twee kattendames. hè? Zij zijn zij twee kattendames. Ja, ja toevallig. Ja. Ik ook, maar ook jij ja, dus... ook. Ja. We ja. nou, zitten hier vier kattendames. Kattige dames. Nou ja. Maar voor u betekent dat dat uh, het maakt natuurlijk niet uit honden of katten of. Nee, nee. Gewoon alle dieren. Ja. ja. Ik ben toen ik begon toen waren er altijd meer mensen bij de honden. Uh, want het maakt mij inderdaad ook niet uit honden of katten. En dan ga je automatisch naar de katten want ja. Leuk, ja. Tuurlijk. Maar het is wel zo dat ik alle honden probeer altijd wel te zien als ik kom. En ik krijg ze altijd een koekje van me. Dus ik maak altijd mijn rondje, dus ik zie even wie er is. En, dat en dan, weten dan ga ik daarna naar de, de kat ja ja. ja, ja, ja, zeker. Ja. En die moeten natuurlijk ook worden uitgelaten, de honden. Het is natuurlijk een prachtplek waar, ja, waar het, het allemaal plek, zit, ja. zo de duinen in. Ja. Ja, maar... We hebben heel prachtige velden we hebben ook, hè, rondom uh, het uh, asiel. Uh, ja. Zijn dat mensen die speciaal de honden uitlaten? Uitlaatmensen, ja. zeg maar. Of uh, Doen nee, die ergens? Doen ook oh, voornamelijk. Oh, ook vrijwilligers. Er ja. zijn ook mensen die uh, een aantal keren per week speciaal komen om een bepaalde hond uit te laten, oh, okay. die een klik hebben met hun oh, hond. Ja. Dat, ja. dat gebeurt ook. Ja. Maar dat is natuurlijk ook Mooi, wel heel goed, dan zitten ze daar maar. Die, uh, en jullie zijn natuurlijk ook heel druk bezig om ze weer te herplaatsen. Ja, ja. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, dit is ja. niet een doel, dit is het middel. Juist. Ja, en juist. Uh, dat herplaatsen, dat gaat wisselend. Wisselend. Daar, daar kun je geen pijn op trekken. Heeft niks uh, te maken met seizoenen? Of... Nee. Want ik, uh, ik vond het zelfs uh, heel bijzonder... dat in de grote vakantie, de zomervakantie... er ook dieren geplaatst worden. Ik zou vanuit mezelf geredeneerd denken... Van, nou, van de zom, hè? Ja. Dan ligt ze een beetje ze. plat. Ja. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. Om een voorbeeld te geven. We hadden een poes die echt heel lang in het asiel was. Bijna drie jaar. Dat is en die mijn... is van de week, of eind vorige week, geplaatst. En wat denkt u? Twee mensen op één dag die voor die poes kwamen. Ah, nou. En daarvoor was het een motor. u nou, dat een... niet bijzonder? Ja, ja, dat is wel heel markant. Stond hij ja. op een gegeven moment met een foto ergens in of zo? Of was dit... Het uh, werd niet speciaal nee. met deze poes. Nee, nee ze uh, staan natuurlijk nee. wel allemaal op de, de site. Ja. Hè? Ja. En er ja. staat er nog wel uh, Elke week staat er allemaal ja, e e in het zonnetje huis. van de week. Ja. Ja. Ja. ja, of in het zonnetje ja. hebben we ook. Ja. Ja. Ja. Maar dit is ik wel zo bijzonder. Apart, hè? Ja, ik ja, ben nou, nou, blij dat hij weer een goed huis ja. krijgt natuurlijk. En als een, een dier geplaatst wordt, dat vertelde Marijke gisteren ook, dan is er ook nazorg. Ja. Oh. Dan gaan ze ook echt weer... Ja, niet, na he? ongeveer ja. twee à drie maanden na plaatsing. Uh, wordt er een bezoek gebracht uh, aan de mensen en dat die hier hier. Ik zelf doe dat ik wel. Ik niet. Oké. Okay. Nee. Um, ja, dan. Er is een coördinator, ook een vrijwilligster. die uh, beheert dat helemaal. En. Uh, ja, je kunt dan aangeven wat je precies uh, wilt. Nou, ik heb aangegeven dat ik het het liefst in mijn eigen omgeving wil. Het moet per fiets te doen zijn. Ja. Uh, nou, en dat komt gemiddeld neer op een vier à vijf bezoeken per maand. En, en de mensen die dus dan uh, een dier meenemen, die weten dat, dat er ja. binnen twee weken, dat, dat gaan ze mee akkoord. En binnen twee maanden, twee à ja, drie binnen twee maanden. Binnen ja. daar gaan ze mee akkoord. Ja. En wat, wat treffen jullie dan aan? Nou in, uh, gemiddeld, nou, in 99 van de 100 gevallen is het gewoon prima in orde. Uh, waar het om gaat is uh, om de klant een, een, een goed gevoel te geven dat, uh, ja, dat wij er nou bij betrokken zijn geweest. Ja. En wij willen natuurlijk gewoon dat het voor het dier ja, het beste is. Um, en op het moment dat je binnenkomt bij iemand, dan zie je al gelijk, ja daar krijg je ook ervaring in. Vroeger in mijn werk heb ik dat ook gedaan, veel huisbezoeken gedaan. En dan zie je gewoon in nee, één opslag wel of... Uh, ja, of het er netjes is, of dat het ja. goed voor het dier wordt. Of ja, dat zorg. die binding er al is met ja. de nieuwe eigenaar ja. of zo. Maar dat ja. gaat ook wel eens een keer niet goed natuurlijk. En dat heb ik godzijdank nog niet meegemaakt. En oh. want in dat soort gevallen, wat dan? Wat moeten jullie dan doen? Zeggen van, uh, wij nemen die... Nou, die wij, wij koppelen dat terug naar de coördinator. En ik heb van een geval gehoord dat aardig ernstig was. Ja. En dan uh, komt de poes weer uh, terug. Ik ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dus hopen dat jullie het. dat voorlopig niet meemaken. Nee, maar is nee, dat is toch niet ja. leuk. Hè? Maar ja. ik begrijp dat jullie graag nog een oproep willen doen. Want er zitten nog wel wat dieren die uh, een nieuw baasje nou. zoeken. Ga je gewoon. Nou zeker. Er zijn zeker wat langzitters die graag een baasje zoeken. Ja. En die soms wat verlegen zijn. In een hoekje zitten. Ja. Of niet al te knap zijn. En, maar wel lief. Maar zo ontzettend lief. En die zoeken echt een baas. Ja. Ja, want jullie weten natuurlijk alles van de karakters, niet het ja. uiterlijk. Dus ja. ik zou ja. zeggen: gewoon even binnenkomen lopen, even met de vrijwilligers ja. praten. Welk welke ja. karakter bij het is je? Best geweldig, ja. Ja. ja. We zijn iedere dag open, behalve zondag, tussen 11 en 4 uur. Ja, ja. oké. Okay. Wat... is van harte welkom. Ja. Ja. Wat ook nog heel leuk is om te vertellen is dat uh, als wij dieren geplaatst hebben... vinden we het altijd heel leuk als mensen een reactie geven van binnen twee weken hoe gaat het nu en dan sturen ze een foto en er komt een verhaaltje bij ja. en dat maken we daar maken we een boek van en dat ligt dus voor alle mensen ligt oh, dat gewoon oh, uh, dat in de kantine ja. dat we ja. kunnen kijken ja. oh gelukkig het ja. gaat goed ja. en weet en dat je doet wel bijna iedereen hè ja, ja. bijna iedereen mij op als het het je inderdaad uh, een, ja. een dier in huis ja. hebt op ja. een gegeven moment gaat dat dan ben je ook blij dat ja. je gaat vertellen wij willen ook graag weten want wij hebben het toch best wel in sommige gevallen met ja, moeite, heel veel moeite had. nemen ja, van een ja. bepaald, want die is ja, zo het het is heel heel dubbel. Erg. Het is heel dubbel. Maar we gaan er wel voor natuurlijk, ja, natuurlijk. dat ze geplaatst worden. En je weet dat is het best eenmaal. Ja. Nou, nogmaals van harte gefeliciteerd ja. met jullie verschrikkelijk mooie werk. Dank u wel. En geniet nog van deze nou. Van de prijs. Ja. Ja. Nou, het is echt geweldig. Het is echt ongelooflijk. Waardeer. Ons weekend kan niet meer stuk. Goed zo. kan me voorstellen. Oké. Nogmaals dank. Ja, dank u gedaan. Dank u gedaan.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 Hans van het Alzheimercafé. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. De laatste Alzheimer van dit jaar café. Volgende week woensdag. Woensdag in F. of Pluspunt. Pluspunt, ook Zandvoort. En het onderwerp is. Uh, het thema, ja, medicijnen en uh, uh, dementie. Medicijnen zin de of onzin. Ja, precies, of ja. dat zin Ja, nou, daar gaan we het over hebben. Ja, want dat het is wel in tegenwoordig. Hè? Ook de, ik ja, lees er van alles over in de, is de kranten. Natuurlijk, er zijn ja. natuurlijk heel veel, ja. veel ja. medicijnen uh, die, uh, die gegeven worden. Enerzijds maak, moet eigenlijk een groot verschil maakt twee soorten medicijnen. Twee groepen medicijnen moet ik zeggen. Eén soort groep medicijnen die gegeven worden met het idee dat je daarmee de dementie. ...geneest of, of, zo. Helpt, ja. of ja. helpt. Nou, daar, daar is een, een grote groep medicijnen voor op de markt sinds een aantal jaren. Nou ja, daar gaan we het over hebben, want het heeft nogal wat, er zit nogal wat haak en oog aan. Hè. Er, heeft een, nou, er zijn misschien wel meer nadelen dan voordelen aan die medicijnen, veel bijwerking. Maar aan de andere kant, ja, je kan het ook natuurlijk altijd proberen, omdat het soms wel effectief, soms wel wat doet. Wat doet, moet ik zeggen. En dan heb je een hele andere groep medicijnen waar veel meer discussie natuurlijk ook nog is over. Dat is over de. die je vaak in verpleeghuizen ziet, maar ook wel in, in, bij mensen thuis. Dat zijn medicijnen die zeg maar, gegeven worden om het gedrag te beïnvloeden. En het zijn vaak rustgevende medicijnen. Of uh, medicijnen die ook bij mensen met in de psychiatrie Omdat worden gegeven. Ze soms wat agressief medicijnen. Of zo, uh, nou, agressief, verward ja. of, ja. of onrustig. En, ja. uh, niet per se agressief, maar ook wel, om, ook wel agressief. Maar, ja. maar dat is maar niet om per se onrustig. Maar om het gedrag te beïnvloeden, het roepgedrag, allerlei onrustig gedrag. Maar het nadeel daarvan weer is dat het vaak heel, heel erg dempt. En mensen daar wat zombie, zeggen dan als het lijkt wel ze een zombie zijn. Het zijn medicijnen die ook in de psychiatrie gegeven worden bij mensen met schizofrenie, bijvoorbeeld antipsychotica noem je die. En dat zijn, en er worden ook nog wel kalmerende medicijnen die we allemaal wel kennen van de, uit de sfeer van de mensen van de valium of seresta ja. of oxazepam of dat soort middelen, die, maar ja, die hebben weer een groot nadeel dat je even kan vallen. Dus alle, voor, alle medicijnen, er zitten soms... Goeie kant aan, maar er zit ook heel veel nare kant aan. En daar gaan we het over hebben. Nou, wat het de betekent. discussie uh, gaat over de tweede groep medicijnen. Nee nee nee. Nee? nee, nee. nee, we gaan het over beide of, groepen hebben. We gaan over groepen. eigenlijk alle medicijnen hebben voor die gegeven worden bij dementie. En dan nogmaals in eerste instantie die, ik zeggen, die behandelaars. De, de, ja. de Exelon en dat soort preparaten. Wat mensen wel kennen, die pleisters. En dan in de tweede instantie die andere groep medicijnen. Maar we gaan het ook hebben over alternatieven. Wat zijn er nou nog meer dan? Naast medicijnen kunnen nog meer. Want er is natuurlijk veel ja. meer dan denk ik aan. Alleen, hoe ga je met, met bepaald ja, gedrag om? Het is dan niet in de sfeer je... van de medicijnen, nee. maar ja, meer in hoe gaan we om met de patiënt met, ja. specifiek. Ja, daar gaan we het natuurlijk niet uitgebreid over hebben. Maar daar gaan we gaan het wel over hebben, omdat dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat komt een andere keer wat meer aan de orde. Met een psycholoog gaan we er volgend jaar over praten. maar nu hebben we natuurlijk met een arts we over. Astrid de Wit uh, heb ik uitgenodigd. Dat is een uh, specialist oude geneeskunde uit... Uh, die bij Zorgbalans werkt. Dat is ook kaderarts, psycho deskundige deskundig op dat gebied. gaat natuurlijk vooral, zij is natuurlijk arts, dus het gaat vooral over de medische kanten, maar we gaan het ook hebben over de niet- of zeg maar de alternatieven. Dus in de zin van omgang, uh, hoe ga je ermee om? Maar snap je ook wat er aan de hand is? Hè? Want dat begint natuurlijk wel vaak met: snap je het gedrag van iemand met dementie? Nou, daar gaan we het over hebben. En is dat in instellingen alleen of is dat ook nee, bij de mensen nee, nee, thuis Nee, Er is ook heel veel bij mensen thuis. Een... Want in toenemend ja. zien we Partners, natuurlijk zeg maar. dat mensen, ja. uh, mensen thuis blijven. Dat is ook de, de nieuwe trend, zal ik maar zeggen. Ja. De, de, ja. Sinds de of ja. uh, sinds vorig jaar, is er veel meer lichte nadruk op mensen zo lang mogelijk thuis houden. Ja. Nou, maar is dat betekent nog... dat dus ook dat de mantelzorgers eromheen ja. natuurlijk ja. wijs worden. Want ja. Ja, ergens halverwege de, de afgelopen jaren is dat ingezet. Ik kan me herinneren dat. ...lang geleden dit helemaal geen issue was. Wat bedoel je? Het, het, het, uh, de vraag waarom gebeurt dit? En hoe ga ja. je ermee om? Ja. Het gebeurde ja. en iedereen vond ja. dat vervelend... Ja. ...en er werd tegenin ja. gegaan. Ja. Dat is iets van de nou laatste jaren. Ja, dat jaren. Is mag ik kopen dat wij er met het café ...ook enige bijdrage aan hebben ja. geleverd ja, Omdat we daar natuurlijk ja. informatie en, en, en over, over geven. Ik, wil wel, ik heb nog eens even uitgezocht... ...maar als je kijkt in, in, in, in, in, in, in, in, in Zandvoort hebben we hier 16.000 inwoners. Hè? En ja, daarvan ja. is 25 moet je nagaan, 25 procent. Een van de, sterk in heel Nederland, maar 16 In Zandvoort is 25 meer dan 65 jaar ouder. En van, als je weet dat 1 op de 10 inwoners, of 1 op de 10 uh, mensen van 65 jaar ouder... ...aan een of andere vorm van dementie leidt... ...dan kom je hier naar HM op een aantal van 400... ...en dat gaat de komende jaren sterk toenemen. Dus meer. het is wel een zorg ook. Nee. En we zijn ook nog bedenk ...dat de mogelijkheden om opgenomen... ...in een tehuis opgenomen te worden... Dat die steeds minder worden... Ja. En aan de andere kant nog een groot probleem is dat de ontgroening toeneemt. De mensen die voor je moeten zorgen. Hè? Want mm -hmm. ja, je kan wel de mensen hebben maar er moet ook iemand voor je zorgen. En dat zijn over het algemeen jongere mensen. En het aantal jongere mensen neemt af. Hè? Zeker ook in Zandvoort. Dus we hebben twee, een, probleem. een probleem van twee kanten. Aan de ene kant komen er meer mensen met energie. aan de andere kant zijn er minder mensen die voor je kunnen zorgen. Ja. Dan moet je ook nog langer thuis blijven. Ja, dus dus we, thuis hebben we, uit, blijven. we hebben een uit. Ja. Misschien moeten we het ook niet zeggen. We hebben niet een probleem. Maar we hebben een uitdaging van hoe gaan we daar de komende jaren mee om. En dan moeten we dus als Alzheimercafé, als vereniging ook nadrukkelijk ook uh, nou ja, ja, informatie over geven. dat is wel gegeven. moeilijk. Want uh, de mantelzorgers pluk je ook niet van de straat, nee. hè? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. mantelzorgers zijn natuurlijk vaak partners of de ja. kinderen. Ja. Nou ja, maar goed, een nou handstand voor de vrij echte gemeente, dat is dan wel weer een voordeel, denk ik. Hè. Mensen blijven ook wel erg, uh, heb ik de indruk, ik ben zelf geen zandvoorde, ja. maar mensen blijven wel langer natuurlijk in de, in, in de buurt. Maar ja, dat... Uh, dat is natuurlijk toch wel een, ja. een probleem landelijk zeker een probleem dat uh, mensen met uh, ja de kinderen wonen vaak uh, vaak ver weg, ver weg of, of of je hebt je je, of, geen je kinderen, je hebt, of je hebt geen, kinderen, je hebt kinderen, je hebt geen ja. en laat je partner overlijdt. Dus dat is ja. wel een. Uh, wordt de dat de, uh, de buren... in, de, in de regering ook Of moeten doen? Ja, ja, zeker. Dat We noemen uh, dat uh, ja. tegenwoordig participatiesamenleving. Ja. <laughs> dat deed ja. dat met een mooi woord. Daar ja. wordt erg op ingespeeld. Ook in uh, in Zandvoort. We gaan ook, uh, we zijn ook uh, vanuit de Randzame Vereniging voor ons zijn we nu bezig met plannen om, en dat is landelijk ook wel een trend, maar ook wij zijn daarmee bezig in Kennemerland. maar ook dus met Zandvoort. om, om uh, plannen te ontwikkelen voor wat we dan noemen een dementievriendelijke samenleving. Dat ja. is een, daarvoor gaan wij hebben we staat op stapel een gesprek met uh, ook weer met de wethouder. En ook om te komen tot een, tot een overeenkomst. Van, hoe gaan we dat doen? En daar gaan we ook. Uh, kijken hoe we ja, sporen uit kunnen zetten in de samenleving om mensen bewust te maken van dementie. Zodat er ook meer bekendheid is en een alertheid is. Denk maar bijvoorbeeld aan supermarkten waar mensen komen om een ja. boodschap te doen. En dan komen ze een uur later komen ze weer een boodschap doen. Ja. En of bij de slagen. Nou, daar willen we meer zeg maar, alertheid voor gaan kweken. En kijken ook dat je daar wat. Ja, in die ja, zin past het ook dat ja. je wat ja. meer op elkaar let. Maar in welke maar vorm zeggen. willen jullie dat gaan doen? Bijvoorbeeld bij uh, uh, winkels? Nou, dat zou kunnen zijn wat uh, uh, al hier en daar gebeurt. In Doorn is daar een goed voorbeeld van. Dat uh, winkelpersoneel een cursus van ons aangeboden krijgt om dat je het herkent en dat je dan ook weet... als iemand per ongeluk, wat is, tas, is het, dat ja. stopt, zal ik maar zeggen. Nou, dat je niet denkt dat het een winkeldief is, ja. maar ja. dat het misschien ja. even iets anders is. En dat je dat op een, misschien op een andere manier moet omgaan. Of dat iemand twee keer per dag geweest voor een kilo aardappels. Dat je zegt, van goh nou ja, dat je in ieder geval een manier dat begrijpt en uh, daar wat bij kan ondersteunen. Dat is... En en die, willen dat wat, gaan jullie ook daar willen dat... we de komende jaren aandacht voor besteden, ja. Ja. Ja. ja. Het is wel een hele goede, ja. inderdaad. Ja, ja. ja dat ja. moeten we ook doen met dat andere partijen samen. Dus ik, ja. dat doen we niet alleen, maar dat nee. moeten we ook ja. met welzijn en weet ik wat gaan we tot ja. samen. Met, met z'n ja. allen, hè? Het ja. alle is ja. dus in ja. ieder geval ja. een verschijnsel wat niet ja. weggaat, alleen maar ja. toeneemt ja. natuurlijk. Nou ja, daarbij is ook, wat ik ook nog wel belangrijk vind, is dat in haar belangrijk om te zeggen dat er in Zandvoort ook ontmoetingscentra zijn waar je terecht kan. Ik heb ontmoet zit hier om de hoeken en bij Jutta's huis, bij het huis in de kost verloren ja. van AMI, en uh, dat je daar ook terecht kan en in kan lopen. Jutta ja, en er wordt van alles met ze gedaan. Het groot ja. ja. punt is wel de draagnet, uh, wat een heel veel steun is voor mensen, case management. Hè, ja. Ik weet niet ja. of jullie dat kent. kennen, kennen jullie natuurlijk wel, maar dat, dat houdt houd op te bestaan. Dat is, Echt, uit, he? ja, dat is heel vervelend, er moeten ze dus een ander dus alle case managers van Draagnet, eind december is uh, Draagnet uh, stopt. Niet omdat ze dat willen, maar omdat het werd, omdat het van, zeg maar, dat het niet meer past in de nieuwe wet en regelgeving. Dus steun en ondersteuning van mensen thuis. Met, uh, dat met zal meer vanuit doen. de huisarts en ja. vanuit de verpleging of de wijkverpleging moeten gaan komen. Nou, ja. dat is wel een aandachtspunt voor ons ook hoe we dat, uh, ja. dat we daar letterlijk zijn dat, dat goed kunnen Ja, dat dus, maar, maar goed, maar goed, goed, goed. komende woensdag is er een zou ik even En daar staat ook weer informatie. Daar je, als mensen komen dan kunnen ze, en ze hebben behoefte aan andere informatie, kunnen ze die ja. er ook altijd kijken. Dus iedereen ja. is altijd welkom. Ja. Hoe laat, Hans? Het begint om nou, half, kijken, half de, koffie staat klaar om de koffie zeven staat klaar om zeven uur. Om zeven ja, uur. De koffie acht. is erg lekker. De geluidsinstallatie <laughs> is ook weer helemaal op orde. Dus daar hoef Gelukkig. je ook niet meer voor weg te blijven. Het om half acht met een interview van een half uurtje ongeveer. En dan ja. is er een pauze en daarna is er nog gelijk. Daarna gaan we, ze kunnen mensen allerlei vragen stellen over het onderwerp. Maar als ze behoefte hebben om over iets anders te praten. Dan Daar kan is het ook, dat ook. Waar, kan met name dit thema is dit natuurlijk thema heel is nu erg natuurlijk belangrijk. belangrijk ja, zeker. Ja. Ja. Nou, dan uh, denk ik dat wij uh, jullie heel veel succes wensen ja, ja. En dat er heel veel mensen ja, komen dat hoop die ik ook er ook kans, werkelijk ja. iets aan hebben. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dank voor het komst en ja. we gaan naar het, uh, het nieuws. Okay. Seems like yesterday you came into my mind.